Van der Linde met het NOS-journaal. Het landelijk advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, Veilig Thuis... heeft in juni een record aantal meldingen ontvangen. Veilig Thuis kreeg ruim 25.000 telefoontjes van mensen... over stalkende, controlerende en gewelddadige partners of familieleden. Dat is een derde meer dan in juni vorig jaar. Afgelopen tijd waren meerdere gevallen van femicide in het nieuws. Zo werd in Gouda vorige maand nog een vrouw in het bijzijn van haar kinderen doodgeschoten door haar ex-man. Bij een aanrijding op de A2 in Noord-Brabant is vannacht iemand om het leven gekomen. Bij Maarhezen kwamen drie auto's in botsing. Volgens Omroep Brabant zou het slachtoffer de weg op zijn geslingerd. Een andere man ligt zwaar gewond in het ziekenhuis en een derde man hoefde alleen voor controle naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding kon gebeuren. In Chili is het lichaam gevonden van een van de vijf vermisten... na het instorten van een grote kopermijn. Afgelopen vrijdag stortte de mijn in na een aardbeving. Kort daarna werd al het lichaam van een mijnwerker gevonden. Negen anderen raakten gewond. De zoekactie naar de overige vier vermisten gaat door. Aan de Russische oostkust blijven aardbevingen gemeld worden na de zware zeebeving eerder deze week. Bij de Kurilen was vanochtend een beving met een kracht van zeven. Eerder dit weekend barstte een vulkaan uit op het schiereiland Kamchatka. De vulkaan was honderden jaren inactief. Wetenschappers denken dat de uitbarsting verband houdt met de zeebeving van woensdag. Autoriteiten melden aswolken van zes kilometer hoog. De aswolken trekken richting de Stille Oceaan. Voor de luchtvaart is een waarschuwing afgegeven. Het weer in het oosten nog wat bewolking. Verder is het zonnig. Later vandaag volgt in het westen regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen is het vooral in het noorden bewolkt. Later op de dag volgt dan opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 because you drink too much whiskey when you're with me your head gets heavy and rests on my shoulder because you drink too much whiskey when you're